...heeft een bijzonder goede opvoeding gehad... en ...dat maak je tegenwoordig niet veel meer mee. Nee. Wat voor gezin komt ze eigenlijk? Reformeerde bond of christelijk gereformeerd. Haar vader is postbode. Ja, je meent het niet. Ik zeg, dat had ik nou geen ogenblik gedacht. Nee, dat zou je niet zeggen. Zo klikt ze zich ook niet. Nee. In ieder geval is het een bijzonder aardig kind.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 Hoe gaat het, vader? Goed. Ze begrijpen het niet meer. Dag, vader. Dag, jongen. <tie> De oude vent zit vastgebonden...